Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Homogenezing moet strafbaar worden, vinden zes partijen in de Tweede Kamer. In allerlei achterkamertjes zijn er therapieën waarin wordt geprobeerd om je seksualiteit te veranderen, vertelt dit VVD-kamerlid. Die doen bijvoorbeeld Gebedsessies, gebedsessies die gaan heel uh, indringende gesprekken houden. Uh, echt gericht op uh, ja, het, het veranderen van je seksuele identiteit, dat kunnen ze heel lang volhouden. Het gaat ook om genderidentiteit. De partijen hebben nu een initiatiefwet. Ingediend. De mensen die de therapieën aanbieden, zouden zo makkelijker een straf kunnen krijgen. Als je dit zo doet, zo'n persoon aan zo'n sessies of andere therapieën onderwerpen... Dan, dan kan dat een geldboete zijn van 23.000 euro of een jaar gevangenisstraf. De drukste grensovergang tussen Canada en de VS is weer open. De Ambassador Bridge werd een week lang bezet door truckers en mensen in auto's... en bestelbussen die het niet eens waren met het coronabeleid... De rechter bepaalde dat ze daar weg moesten, maar toch bleven een aantal truckers staan. Tientallen van hen zijn opgepakt en nu is de brug dus weer open. Vandaag staan acht uithalers voor de rechter. Het zijn mensen die drugs uit containers in de haven halen. Tot voor kort konden zij alleen een boete krijgen, maar door een nieuwe wet kunnen uithalers nu ook een celstraf krijgen. En snowboarder Niek van der Velde heeft een finale plekje bemachtigd bij de Big Air. Op dat onderdeel wordt je vanaf een hoge schans gelanceerd om een goede truc, sprong of salto te laten zien. Switch, backside, 1, 2, 3, ja. En ook hier gaan de handen weer omhoog bij Niek van der Velden. Nog een keer, de backside 16, maar dan zonder de schoonheidsfoutjes. 1, 2, 3 keer en landen, landen, landen, landen. ja, ja, ja, ja. Elfde, yes. Ja, en hij moest bij de beste twaalf eindigen. Dat is dus gelukt. Nick is blij. Ah, ik vind het nu gewoon super mooi dat we gewoon, uh, gewoon in Nederland even kunnen laten zien hoe, uh, hoe sick het snobber is. Hoeveel vleugels geeft dit? Ja, superveilig. Echt. Ja, ik moet nog even, ik moet nog even landen denk ik. Maar echt super dik. Bij de vrouw is dat ook Melissa Peperkamp in de finale morgen. Zet wel even hier wekker, want het begint allemaal om half drie vannacht. Heb ik het weer nog? Het is grijs. Af en toe breekt de zon door. Af en toe een bui. Het is 11 graden. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de N516 Zaandam richting Oost-Zaan staan er file tussen de N203 en de A8 van 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 zover en zo nog steeds oké okay. Maar er wordt de tijd om naar school te gaan Ik luister nog een keertje naar Joe Ik neem mijn schooltas mee en ik pak mijn fiets Elke dag maar leren hoe vind je zoiets. Rap, ben ik, ben ik, clap, clap, clap Rap, de ik, clap, it, clap, it, clap, clap, clap Ik vind het al zo stom, ik vind het al zo stom Dat ik altijd huiswerk heb Rap, de de clap, ben ik, clap, clap, clap Rap, de klap, clap, ben ik, clap, clap, clap, Ik vind het al zo stom, ik vind het al zo stom Dat ik altijd huiswerk heb Eén keer naar buiten toe S'middag is het alweer lelijk mis Want dan krijg je de repetitie gezien ik Elke dag opnieuw kijk huiswerk mee En dan zit ik op mijn kamer dan een uur of twee Rap of the clap, clap, clap, clap, clap Rap de, the clap, it, clap, clap, clap Ik vind het oh zo stom, ik vind het oh zo stom Dat ik altijd huiswerk heb Rap de, the clap, clap, clap, clap, klap. Rap de, the clap, clap, clap, clap Ik vind het oh zo stom, ik vind het oh zo stom Ja, dat was Danny Boy met Rapper de klep. Krap. U luistert naar het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En, um, ja, mijn naam is Roy van Buringen en Jelmer Koper. Ja, daar ben ik ook weer. Daar ben je ook weer. Um, we gaan het hebben over afterschool. Dat uh, oh. sinds enige tijd is... Uh,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 Nu een achterstand hebben opgebouwd, merken jullie dat in de coronatijd dat er extra behoefte aan is aan organisaties als ja. jullie? Ja, ja, dat merken we zeker. En, um, zoals ik net al zei, is vooral dat welbevinden is erg belangrijk van de leerling nu.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 ben je klaar met ieder boek, voel je daar weer gaat staan lummelen op de hoek.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 Ging staan. Is je huiswerk al dan af? Heb je ieder vak gedaan? Voel je met die blote benen hier ging staan? Als je klaar met die er vaak? Voel je zo gewond moest raken in Irak. hier op ZFM Zandvoort, bij Goedemorgen Zandvoort. Altijd Huiswerk. Wel. En daar hadden we het natuurlijk net even over. En um, ja, weet u wat, uh, wat, wat wel leuk is? Uh, ZFM zoekt natuurlijk altijd uh, vrijwilligers. En vindt u het nou uh, <laughs> leuk uh, om uh, vrijwilliger ja. te worden bij ZFM? Dat kan natuurlijk. Uh, www.zfmzandvoort.nl. Daar vindt u alle informatie om vrijwilliger te worden. Techniek, radiopresentator, verslaggever. Gastpresentator. Uh, gastpresentator uh, dat ben ik vandaag. En, met je kooltrui. Uh, Met ja. mijn coltrui En nog heel veel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 Ja, gewoon een lekker muziekje zo voor de zaterdagochtend. Niet te hard, niet te zacht. Niet dat je er in slaap valt. Uh, Cor, welk nummer staat klaar? Nou, ik had een, een nummer uitgezocht en dat was een, een, een nummer. Wat ik... Dat was een nummer? Nou, dat was van de Noizet met uh, I Never Forget You. En ik moest er eigenlijk denken aan, aan Gers van Kruik. Heel goed, ja, heel mooi. Uh, toch nog even dus de terug... zijn gedachten is...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 Als je dat ook duidelijk maakt aan de jongeren zelf... want daar hebben ze gewoon heel veel aan... aan bijvoorbeeld een sociale huurwoning... of een betaalbare koopwoning als starter... waar Romi net ook al even op inhaakte. Ja, Als je die verantwoordelijkheid neemt... en gewoon echt goed benadrukt... vanuit je partij of vanuit de gemeenteraad... eigenlijk gewoon gezamenlijk... dat had je dan ook de afgelopen periode... meer kunnen doen op sommige elementen... dan, dan wordt politiek ineens niet meer zo saai... en dan weet je... oh ja.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 Nee, helemaal goed. Zandvoortkiest.nl en in ieder geval op de social media te volgen bij Zandvoort Insight uh, Live. En, um, en op alle andere ja. platformen van Zandvoort Kiest. Hartst, hartstikke goed. Ik vind het uh, een leuke uitdaging ook voor mezelf. En om dat dan samen met uh, Romy te presenteren die zelf ook uh, bezig is met, uh, uh, met de woonkans voor jongeren. Is dat natuurlijk een... Uh,